Wij beginnen de les 24 van Pri et Schaïm. pagina 7, de regel 24. We waren begonnen op de vorige les, waar we begonnen de perk 5, en hij begon ons te uit te leggen wat gewoon in een grote lijnen. Weergeven, weergeven, wat het gebed is. Dat het gebed heeft twee kanten, masse en die boer, daad of handeling en spraak, en dat men eerst eh, doet, werkt of doet het gebed door massa, masse, door de handeling, en vervolgens doet men die boer spraak, spreken. Spreekgedeelte, spreekgedeelte dus. En door de daad, door de handeling, corrigeert men de, uh, de mens corrigeert de vier werelden, Abia, op hun eigen plaats. 24. Op je roes je 24 naar de punt, op je roes had je kon, ze, hoe, kie 25. Asher, Baswiwot, Koel Lam Mehem. En een niet bakku, niet dabku, een niet achazu, bigdusha, balaila, weon kimisham, kanuda. u Ki azu zes en twintig man jenikatan. Kan iskaar parachad wijch, wij hinei trin kamuar atslein. Wat a bayom, aanuts lafridan, zeyfen trinder minak duşa. Wecheloit Achsuba bayom, kmo shenita shenie bo balaila, ba balaila. We gold zem as nasari deitje koen. kanaal he? Eh? Kanal 28. Mosek, toch? Geweldig, geweldig wat hij ons nu vertelt. Wat doen wij? Waarom doen wij dat? En uh, wat is de zin daarvan? Let op goed wat hij ons nu vertelt. Hoe geweldig en duidig hebben we absoluut niemand voor nodig. Dat is de hij is de Hoogste en de laagste hebben we niet meer nodig. Een ander. Let op. Op Perusha die kon zien. En de uitleg van deze correctie is. Kineja ja, klipot, zie ziel. Dat, want zie hier. De klipot 25. Asherba's vijfot, kora'olam Die omringen elke wereld. Nee, nee, niet Baku, ba, niet Baku. hij hey, zie hier. Die hangen, die zijn aangehecht. Wanneer daar zo en grepen zich aan het Heilige. Let op, Balaila, s'nachts. Het gebeurt dus s'nachts, s'nachts, die klipot die, die grepen aan het Heilige in de mens. Weon Kimisham en zuigen ervan. Kan u dat, zoals het bekend is. is. Ja, zoals Maninikatan, let op. Want daar, dan, s'nachts dus, dan is de tijd van hun aanzuiging, van de zuiging van de klipoot. Dan, dat is de tijd wanneer de klipoot zuigen het heilige wat overgebleven is, s'nachts. Van de mens. Kaliskaar parasad wei zoals het genoemd werd in het hoofdstuk wei ki. Aïdhu Torah. Benjaan in de kwestie van. Hanei, Trin, Tsiporin van die twee vogels. Ja, in de Zoger wordt gesproken over trien Tsiporin van twee vogels. En die twee vogels, dat zijn. Dat is dus, daar wordt gezegd over, gesproken over die, die klipot, die dat aanzuigen, s'nachts, bidden van de mens. het uh, slenus, zoals het bij ons is uitgelegd. Wat bijom! En nu, maar nu, over de dag, dus s ochtends, wanneer de mens dat, Zo'n gebed zegt en nieuw in de, in de dag in, uh, tijdens een dag. bijom, Over de dag. Overdag. Anu srichila, afrit dan let op, dienen wij hen doen afscheiden van het, scheiden van het Heilige. Dat, wat wat, dat, dat is wat wij doen. 27 overdag moet het niet, we zullen het yum zo, en zodat zij die klepoten, zullen niet eran grepen, aan, dus aan het heilige, overdag, dat is wat wij doen, kmoos en ach zo, zodat zij niet zouden aangrepen, aan, eraan, aan de aan, de kdusha, aan het heilige, overdag, zoals zij, aan haar, Aangrepen s'nachts. We horen ze naar ah, SA en dat allemaal is het geworden. Deze tikkun, Wat is geworden? Aridee tjokoen Hamas. Door de correctie, door de tikkun, van dit handelingje men doet zoals we hebben dat geleerd. Kanaris zoals boven gezegd werd. 28. Ik mocht bij zoals ik zal schrijven met Gods hulp verder. Kijk hoe nou, geweldig wat we leren, dan weten wij stap voor stap wat wij doen, wat de mens moet, moet. Op deze manier de mens, alleen op deze manier de mens kan zichzelf in reine stellen en reine brengen. Het leven, het ware leven hebben in plaats van het pipipoepoe van het, van het, eh, uh, uh, al het kinderlijke wat in deze wereld met al het, eh, uh, uh, zweet en tranen en, uh, slijm en van alle, alle, all andere uh, speksels en alle andere viesigheid wat alleen maar, uh, alleen dat, uh, beweegt de mens. Een stukje klippa dat zij, van de suikiklipa, dat zij een begrip liefde hebben gemaakt. Ja, van, dat is deze wereld. En men komt niet eruit, men blijft slaven in deze wereld, verslaafd aan deze wereld, met al die ziektes, met al die verschrikkelijke ziektes, als gevolg daarvan. Dat men niet boven het verstand eruit komt. 29. We zijn ineno. Thila notel jadav shakarit. Bekomo mimatato. haklipot, We zeiden dat, en dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat dat is, dat dat Eerst uh, laat hem zijn handen wassen. Shacharit. ochtends. Bekomo mimetatom. Bij het opstaan van zijn bed. Kijk, dus eerst de mens staat op. Wat moet je doen? Niet direct naar het toilet gaan. Maar eerst zijn handen wassen. Dat is het eerste wat je moet doen, daarna de volgende stap, win, en daarbij, wanneer hij zijn handen was ochtends, moet hij instelling hebben, met de intens, intentie opbrengen, lest alleen, let op, om de klippoot doen, laten scheiden, uitgaan, scheiden, van zichzelf, van het aspect, gitzoniut, van, dus de de, de, de uit, het uitwendige gedeelte van de Gimmeltachton 80, 30, van de drie onderste van de wereld, ASIA. Leidig. Wat is het laagste? Het laagste, de, de laagste, het laagste wat er gecorrigeerd moet zijn. De drie onderste, de, de drie onderste, uitwendige nog, het op, het uitwendige aspect van de drie onderste van de wereld, ASIA. nou, dat is het eerste wat hij doet, door het wassen was van zijn handen. Maar dat moet hij ook dan beleven, dat hij moet weten, dat wat ik doe nu, daarmee, en dan niet alleen zeggen tegen zichzelf, komedie doen als dat volk doet, ondoorbrekelijk, on, on, on steeds deze komedie doet, kinderlijk. Maar, je moet het wel doen, Je was je handen, en dan van binnen, moet je voelen ook deze plaats, helemaal onderaan, de plaats dat jij dat corrigeert, dat jij dat doet, dat jij corrigeert daarmee, de uitwend, het uitwendige gedeelte van de drie onderste van de wereld, Asia. En dan ga je zo omhoog, stap voor stap. Ach, arkach, jivnewe, jivdokne, kawawwe, we hoe... Hotzaot aklepoot mi apnimit. Vervolgens, let op. Vervolgens laat hem zich leegmaken, maken, oftewel uh, naar het toilet gaan. Weef dokne kavaaf. En vervolgens en zijn gaatjes onderzoeken, zodat die wel uh, schoon zijn. En wat betekent dat? Welke correctie doet men daar, daarmee? En dat is het uitbrengen van de klipoot van het nog hogere inwendige gedeelte. Dat betekent niet inwendige gedeelte, inwendige gedeelte is alleen maar de twila, het gebed zelf, door die boer, door de spraak. Maar hij bedoelt alleen die, die, die de volgende, die volgende correctie, de... Kijk nou wat je zegt, maar hij zegt wel het innerlijke, maar moet goed opletten, dat je weet dat dit niet dit innerlijke gedeelte op zichzelf genomen. dat is innerlijke ten opzichte van het uiterlijke, van, uh, dat men corrigeert door het wassen van zijn handen. Maar het is niet innerlijke, want innerlijke, het echt, echte innerlijke en algemeen aspect, dat is uh, de spraak. Het spraakgedeelte van het gebed, duidelijk, herinner ik goed. En dat is niet het geval van de 31. En dat is het geval van de 31. En dat is het dat is het geval van wie hij niet kan opnemen, we niet, hoe gingen toch nog is ja. Kijk wat hij ons nu zegt, toch interessant, hoe hij ons dat zegt, over dat vervolgens, dat vervolgens, en dat de mens moet dan, um, uh, door, dus, dus door de volgende fase, door zich te zuiveren, dus door naar het toilet te gaan, dat hij, de mens moet Um, um, er is zich instellen voor het, dat hij daarmee de klipoot uithalt van het innerlijke kant, van de innerlijke gedeelte, het innerlijke gedeelte van de wereld zie Ja, interessant is het, let op. Normaal zeggen wij dat de innerlijke kant heeft geen klipoot, heeft. je nog? Daar, de, zij komen er niet aan toe. Maar hier zegt hij wel dat die wel uh, correcties ondergaan, dus innerlijke gedeelte van de drie onderste van de wereld ACA in de mens. Goed opletten wat hij zegt. nu, o, wat zijn je het kan u. En daarmee, daarmee worden gecorrigeerd de drie onderste van de ACA, inwendige gedeelte daarvan. Toch zegt hij het wel zo. Waarom is dat? Hoe kan dat? We hebben dat geleerd, dat dit innerlijke gedeelte wordt hoeft niet gecorrigeerd te worden. Waarom? Lefische basia ja, 31 na de komer om Omdat in de asia zelfs zijn inwendige gedeelte. Daar ook daar zelfs in zijn inwendige pnemiuto in zijn inwendige gedeelte. Daar is er ook daar is er Aangrepen van de klipot, zoals het uh, uitgelegd is in de drues, in de, uit, de uiteenzetting van de abia. Ki baasia, let op, want in de asia ja, is ook belangrijk te weten. Ki want in de asia, ja, 32, met Arwin worden vermengd met elkaar, tof, wara, goed en kwaad. We gaan bij Yitzhira, en zo ook in de Yitzhirak Moshe zoals we hebben uitgelegd. We neen niet tak nu, en zie hier, zo worden gecorrigeerd, inwendige, het inwendige en uit, het uitwendige van de drie onderste van de wereld, Asia. Ik zie je dat staat het ook achter uh, de regel 32 aan het einde? Staat ook tussen hakjes Gimel, referentieletter Gimel. En dat is ook weer van die uh, flauw commentaren die we niet doen. Maar dat straks zullen we dat zien. Dus vanaf 35 en 37, die kan je doorkruisen. Maar. Uh, door kruisen, door ik weet niet hoe beter is. Beter beide kan je gebruiken. Maar 33 uh, kunnen we wel doen. Dat is van uh, priet zelf. Befjabi-finaat, oor, pnimi Shalahem, Shababet, Halakim, Eil. En dan gaan we verder, dus dat punt, puntje moet ik ook weten, we, weghalen van, aan het einde van de 32 staat, puntje, omdat men wil refereren op dat, deze referentie, Gimel, geven. Maar voor ons is het, dat niet bestaand, bestaat niet. En dat is, die worden dus gecorrigeerd, die drie onderste van de Assyria, het inwendige en uitwendige. Bivienat oorpniemi, schalachem, let op, in het aspect van hun orpnimi van hun innerlijk licht, zo beviend gelijkim een welke orpnemie is, in deze gedeelten. In die gedeelten van die -gat, nee, sorry, van die Gath, van die eh, drie Gimel drie onderste van de wereld Assyja. 33 na de punt. בالي דיא בראחוט שלהם שהם אין לקלות ידאי בישל ייצא יאצарь שהם בקינות ה' ה'happy שגוה אור מכיף כן דה ניתכן Or makief, shel schel betta p'chinoot, we ha, 33 naar de punt. Waar de abrachot schalachem, en door de zegeningen die erbij er uitgesproken worden. Duidelijk, want niet alleen handeling men moet doen, maar men ook moet uh, de... de de zegeningen uitspreken, de zegening over het wassen van je handen, de zegening over het uh, gebruik maken van het toilet, dus na het, na het gebruik maken van het toilet zegt men een zegening, dank aan de schepper. Duidelijk, uh, al die dingen dus worden worden gepaard, gaan gepaard met een zegening. Waarin de Abrahot, Shalahem, en door de zegeningen die men erbij zegt, dus de zegeningen van die handelingen, over die handelingen die men doet, Shalahem, Al-Nichiladja, Daem, welke zegening is, gezegend is de schepper, die dus, en dan is het Al-Nichiladja, Daem, over dus, die ons een. Een voorschrift heeft gegeven, opgedra ons opgedragen hebt, al net je laat om onze handen te wassen. Of na het toilet gebruik maken van het toilet, zegt men, eerst haar Asherjaza, het Adambach, Mao, waarabonne, Kabine, Kabine, Baloulin, Baloulin, Baloulin, doe je je negen keer, zeg je, we enzovoort. Zo'n hele tirade die men dan zegt, maar als je men dat zachtjes, rustig zegt, alleen in zijn hart, Dan. Uh, ook dat is dat moet men dan zeggen, na het gebruik van het toilet, deze zegening, dat heet Asher Yatsar, zo'n uh, heeft het als het ware, in uit twee woorden kan men dan, uh, bestaat zo'n begrip, Asher Yatsar, in begrip, dat, dat, dat is het gebed, uh, dat is het, de zegening die betrekking heeft, die, die gezegd wordt, na het gebruik maken van een toilet. 34 schermgenot, hevelhappe, dat, dat zijn die zegeningen, let op, die zijn het aspect van hevelhappe, van het, de damp dat uit de mond komt. Dat dat betekent dat dat is ormakief, dat dat is ormakief. Daarmee brengt men dus ormakief, haalt men de ormakief, kan u daar zoals boven gezegd werd. Niet kan, daarmee worden gecorrigeerd door deze zegeningen, dus die men zegt over die handelingen, daarmee worden gecorrigeerd, Ormakief. Dus ook Ormakief wordt gecorrigeerd daarmee van de, van, de, van, de, van de twee aspecten. En en de delen daarvan. Zoals boven gezegd werd. 35 en 37, dat hebben we niet, doen we niet, dat is het commentaar van, van iemand, uh, de volgende pagina, de pagina 8, de regel 1, we agerkach, en dan wordt het 5 de woord van Korting Tet Kukuv Talit Katan. Ik zeg Talit Katan. Ik dat ik niet Talit Katan Achterkaak, dat op. is de volgende. Nu komt de volgende fase in die handelingen die mens moet doen. Dus van het eerste stadium van het gebed, stadium van de handeling. We gaan en vervolgens, al die door twee aspecten van. De kalitka Dat men de kalitka, doet Dat is dat stukje. Een soort hempje dat men over zijn hals, over zijn lichaam doet. Zo'n op opening is waar de hals is. En dan men doet men hem gewoon aan op zijn uh, bovenlichaam. Gewoon op zijn uh, naakte bovenlichaam. Boven en dat heeft dus vier uitreenden vier hoeken met die draadjes, die losse draadjes, uh, die dat, dat is uh, tegen het pneumie, tegen het uh, innerlijke. Talit Katan had ze dat deze Talit Katan, dat kleedje, niet wordt wordt aangetrokken, dag het Hamar onder de kledingen. Dus onder de boven, onder de kledingen, onder de hooverhemd. Enzovoort. So Wat we zien uh, iets in uh, bij dat volk, dat Joodse ja, volk dat komedie speelt, dat doet het voor anderen, dat anderen moeten zien hoe hij heilig is. Iets wat ook in geen andere volk terug te vinden is. Op deze akelige manier zoals zij dat doen, want het is altijd zo, dat hoe hoger, hoe geestelijk, hoe he heiliger iemand is, als hij dat wel doet, dan wordt hij ho hoger dan alle anderen. Ik bedoel, in de heiligheid. Maar als hij dan fout gaat, dan wordt het verschrikkelijk, zo ook met dit volk. Uh, wanneer zij fout gaan, dan is het verschrikkelijk, verschrikkelijk fout gaan. Eigenlijk. Hoe hoog men gesteld wordt als men fout, dan is het een verschrikking. Zoals de schepper, zoals de schepper zei tegen Abraham: Jullie zullen zijn, jullie nakomelingen, zullen zijn als sterren in de hemel. En, had hij gezegd, en als zand. Aan de oever van de zee. Dat als zij goed zullen doen, dan zullen zij opgehemeld worden. En zullen verheven worden over allen. Als sterren van de hemel zullen zij zijn. Maar als zij fout gaan, en dat hebben ze hebben dat gedaan, dan zullen zij vertrapt worden, zullen worden door iedereen, door de meest, door de laagste wat er is, dat op de aarde loopt, loopt, zullen zij vertrapt worden. Zo heeft de schepper dit volk gemaakt, zo wonderlijk heeft hij dit volk gemaakt, om onverbiddelijk zijn wil te doen en daardoor absoluut uh, autonoom te zijn van alles wat in de wereld is en tegelijkertijd absoluut verbonden voor zijn met de wereld en brengen al die zegeningen van de schepper in deze wereld en wat doen al die chassidien kijk nou in Israël of in Antwerpen dat zij hun dat kleding, dat dat onderste ding wat verborgen moet zijn talit katan dat kleedje dat onder de overhemd of wat dan ook moet het zijn, niet gezien moet worden, alleen hij moet het wel voelen, dat aan, dat katan, dat zij dat doen boven hun kleding, so, of trekken zij dat van onder hun hemd naar buiten, om te laten zien, die, die draadjes te laten zien, en, en dergelijke comedie wat, uh, eigenlijk een, een walging is wat ze doen met al die handelingen met handen en voeten terwijl dat heilige is, zie je dat wat hij wat wil leren. Dat brengt de mens een redding, brengt de mens bescherming tegen klipot en vooruit gaan. Zie wat, ik ben op, opgesadeld om steeds erop te wijzen. Al horen ze niet wat ik zeg. Maar de uitwerking is ongetwijfeld, vindt ongetwijfeld ongetwijfeld plaats. Op hen ook. Wat ik ook zeg. En maar dat zijn niet mijn woorden wat ik zeg. Ik heb niets met hen te maken. Ze interesseren mij absoluut niet. Deel. Ik voel ze niet als een deel van mij. Deel. Ik voel ze niet meer als mijn broeders, mijn zusters. Absoluut niet. Ik heb geen nationale toebehorigheid aan welke nationatie, aan welke volk dan ook. Deel. De hele wereld is mijn familie. Maar ik moet het wel doen. Van boven wordt mij dat ingefluisterd. Dat ik moet het wel zeggen, steeds dat. Zeggen om daarmee tjokoen te, te brengen. Anders zou het bij mij niet opkomen. Want uh, de regel 1 na de punt. Of doen we dat de volgende keer? Probeer goed steeds controleren jezelf. Steeds in de gaten te houden. Ontspannen niet een, uh, op een uh, manier om dat uh, mechanisch te doen. Dat jij wat jij doet, dat jij nu trekt iets omhoog, etc. Moet je voelen dat, dat er iets van je krachten van beneden gaat omhoog. Als je je handen vast dan moet je weten dat wat je doet daarmee ook overdag, mijn vrienden, als je dat ook handen wast, uh, om uh, hygiënisch, uh, om hygiëne, ja, om, om uh, uh, al die om het gevoel, te, om, uh, om bijvoorbeeld om die uh, in, infectie te, te vermijden of bacteriën, weet ik veel op allerlei manieren om nu te, te voorkomen griep of al dat soort dingen. Ook dan moet je dat ook gevoel hebben, wat je doet. Dat het dan niet alleen, alleen maar om je handjes even te wassen, maar steeds eh, te hebben. Dat ook, wanneer je dat ook doet met de kavanaten, dat jij deze op deze manier, met handeling, wat je daarmee bereikt. Maar dan van binnen moet het wel opgetrokken worden, die, die drie onderste weer naar de wereld ja want... Niet alleen één keer moeten we het ook doen op de dag. Natuurlijk één keer, dan is het bij het ochtendgebed. Maar na het gebed weer zakt het wel weer naar beneden. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijk. Maar um, wanneer je weer door het werk of wat dan ook problemen, zorgen weer uh, afgetrokken wordt van het hogere van verbondenheid met de hogere, kan je altijd weer beginnen, tot en toe wanneer, ook weer handen wassen, en weer dat, jezelf daarmee, deze verbinding tot stand te brengen, duidelijk, het is niet alleen in het ochtendgebed, je kan het steeds doen, in elke toestand, kan je deze, uh, de, het hele gebed, van twee in twee delen, kan je dat uh, doen, in, uh, in, ook, ook in Mum van tijd, kan je het doen, duidelijk, het is altijd het innerlijke wat, waar je moet opletten en niet het uiterlijke. Alleen dat telt. Je mag wel het uiterlijke ook doen. Maar als je het uiterlijke doet zonder het innerlijke, dan betekent 0,0. Zoals het volk doet, 0,0. Niets brengen ze tot stand. Behalve alleen maar hun eigen onderlinge eer die ze aan elkaar bewijzen. De familie, de familie-eer, dat is de God van geworden van Israël.